Met de Wolves. En Keep Your Head Up. Every Kingdom van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Meteen door naar de Riverbank Arena voor de Olympische finale van de hockeyvrouwen tussen Nederland en Argentinië. Geert de Groot en Willemijn Bos. Vijf seconden geleden begonnen Nederland-Argentinië. De finale van het uh, Olympisch vrouwenhockeytoernooi. Vier jaar geleden nog de halve finale. Toen afgerekend uh, door Nederland. En Argentinië ging toen weg uh, met het verlies tegen Nederland in de halve finale. Eens kijken of het in de finale wel gaat lukken voor de Argentijnen. Eens kijken of het voor Nederland gaat lukken de titel te prolongeren. Argentinië zou de eerste uh, Olympische medaille pakken. Gouden Olympische medaille pakken tegen Nederland. Het is 0-0 uh, natuurlijk nog uh, in het veld. Het Nederlands team tegenover, ja zeg het eigenlijk maar een beetje eerbiedig, tegenover Luciana Amaris. Als zij haar avond heeft, dan uh, kan het wel eens gevaarlijk worden. Dan kan het wel eens link worden. En die Barion Nuevo, die kan een hele goede erin inschieten. Dat heeft ze al regelmatig gedaan. Met Kelly Jonker aan de bal. Kelly Jonker nu in de buurt van de Argentijnse cirkel. Op rechts doorgedrongen, over de achterlijn gaat de bal en houdt Nederland balbezit aan de zijlijn. Waar uh, Kelly Jonker zoekt, kijkt naar Naomi van Ast. Die zit tussen twee speelsters van Argentini in. Komt daar goed uit met zo'n. Bekende slangenmensbeweging. Dat kan ze prachtig zo slingerend over het veld om de tegenstanders heen. Die moeten dan overtredingen maken om haar te stoppen. Willemijn Bos had het net al aangekondigd. Het zijn uh, meedogenloze verdedigers die van Argentinië... een beetje gemeen zelfs wel, zeggen wij. Maar ha, laten we niet vergeten dat Nederland dat misschien ook wel kan. Komt er wel voor, kans daarvoor! Lammers, Kim Lammers moet hem erin leggen en dat doet ze niet. De bal springt op, ze kan er niet bij komen. De eerste mogelijkheden dus in die eerste anderhalve minuut dat we spelen voor Nederland. Terwijl de Argentijnse verdediging nu tegen de scheidsrechter praten zegt er is een fout gemaakt. En dat is, ze beginnen nu al een beetje te kwekken tegen die scheidsrechter Als dus kijken of ze de druk kunnen opvoeren op de arbitrage, of ze ze mee kunnen krijgen. Nu gaat Argentinië uitverdedigen. Doet dat via Luciana Amar. Teruggezakt op eigen veld, op eigen helft. Speelt ze de bal naar links? Maar verlies zit weer Naomi van As tussen. Keller, Van As. Van As in de cirkel. Nou, ik zou maar een cornertje pakken. Kans daarvoor Lammers. En ze krijgt die corner niet. Nee, hij komt niet. Ik had hem maar gepakt, Willemijn. Net dat cornertje. Ja. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, is Kim Lammers ja, voor de goal staat... ...is dus een bal voor is ook een grote kans. Dus dat is maar afwachten of je dan alleen maar ja, voor de corner gaat. In het beginfase een corner pakken en dan scoren. 1-0. Dat is ook mooi meegenomen. Maar het is uh, niet gebeurd. Het blijft dus 0-0 uh, uh, na 2,5 minuut spelen. Het begin is dus voor Nederland. Het begin is voor Oranje met aanvallen via rechts. Naomi van As en Kelly Jonker. Die uh, doen het uitstekend daar op rechts. Op Nederland nu, op links in de verdediging, wordt de bal niet goed verwerkt. En heeft Argentinië de vrije bal op de middenlijn, op rechts. Op zoek, op zoek, ja natuurlijk op zoek naar Luciana Amar. Die wordt via een tussenstroom gevonden in, het midden, in de cirkel van het middenveld. Maar de bal is slecht en wordt ondergeschrept door Nederland. Nederland nu eruit via Ellen Hoog. Ellen Hoog, voorbij de directe tegenstander, komt de bal hard voor voorzet is niet goed genoeg, maar gaat via een Argentijnse stik. Dus Nederland blijft in balbezit met de lange corner. Die wordt niet goed verwerkt en Argentinië probeert over te nemen. Maar Nederland verdedigt snel, verdedigt scherp en verdedigt goed. Er wordt wel een overtreding gemaakt op het middenveld door Eva de Goede. Maar de vrije bal is voor Argentinië. Er moet een stukje terug. Het gaat het tempo weer uit het spel. En we gaan eens kijken wat Argentinië daarmee gaat doen. Argentinië, de ploeg die Nederland in de halve finale van Peking het Olympisch toernooi versloeg. Nederland om later Olympisch kampioen te worden. Is Argentinië nu onderweg naar een revanche? Willen ze dat? Voelen ze dat? Natuurlijk willen ze dat. Maar voelen ze dat? Voelen ze dat dat het kan? Want Argentinië heeft hier ook, net als Nederland, niet het beste hockey laten zien tot nu toe wat ze kan. Kunnen spelen. Misschien in de halve finale dat het wat beter ging tegen Groot-Brittannië... maar de Britse vrouwen die hier vanmiddag het brons haalden door de overwinning op Nieuw-Zeeland... is natuurlijk niet het sterkste team wat je als tegenstander kunt treffen. Je hebt als je tegen Groot-Brittannië speelt hier in het Riverbank hockeystadion... heb je meer het publiek als tegenstander dan het Britse team... wat het uiteindelijk natuurlijk voor Groot-Brittannië uitstekend gedaan heeft met een bronzen plak. Maar het hockey was niet flitsend, was niet aanvallend, was zeer verdedigend. Argentinië nu in bal bezit via Luciana Amar. Paas komt niet goed, onderschept door Sophie Polkamp over de zijlijn. Argentinië houdt de bal bij zich. En nu moet uh, Kaja van Maasakker ingrijpen. Doet dat uitstekend. Uh, en Nederland kan uitgaan verdedigen. In een beginfase waarin Nederland de aanval zoekt. Vijf minuten inmiddels bijna gespeeld. Waarin Nederland nadrukkelijk de aanval zoekt. En zich niet wil laten verrassen als twee jaar geleden... in de finale van het wereldkampioenschap in Rosario. Maar laten we niet vergeten dat er daar uh, toen 18.000... doldrieste Argentijnen op de tribune zaten. Toen speelde je in een hel. Een echte hel van Rosario... De thuisstad, de woonplaats van uh, Luciana Eimar. Zij is daar een heldin. Grote posters langs de wegen. Zij is een heldin. En ik weet zeker dat daar in Rosario op dit moment duizenden, duizenden mensen, misschien wel tienduizenden mensen, zullen kijken op schermen in de stad, op schermen in cafés, op schermen thuis. Want het hockey, het vrouwenhockey, is in Argentinië een grote sport. Las Leonas, zoals ze zich liefkozend laten noemen, tegen Hollanda. Wat gaat dat worden? De finale van het Olympisch toernooi in Londen. Met Nederland in balbezit. Naomi Van As over de middenlijn in het centrum van het veld. Houdt ze de bal bij zich. Moet even terug. Want er is weer een muur van Argentijnse verdedigers aanwezig. Kelly Jonker op rechts, aangespeeld door Van As. En dan gaat het weer. Die combinatie loopt uitstekend die eerste vijf minuten. Die vinden elkaar goed, die twee daar op rechts. En Nederland kan de bal nu in de cirkel brengen. Villa Kelly Jonker. Komt die bal in de buurt van Naomi Van As? Nou, in de buurt van Van As ze pakt hem gewoon af, ze komt de cirkel in, ze komt nu de cirkel in, gaat kijken wat daarmee gaat gebeuren. Helemaal niets. Over de achterlijn loopt de bal en dat betekent dat uh, Argentinië gaat uitverdedigen. Willemijn, een, een, een goede beginfase van Nederland, denk ik. Ja, zeker. Je ziet dat ze uh, Argentinië echt goed onder druk hebben. Ze zijn eigenlijk nog niet, niet echt hoekiend over de middenlijn gekomen. Ze zijn twee ballen over de middenlijn geslagen, maar ja, daar, niet, in niet echt in gegeven. balbezit over de middenlijn. En nu ook weer. Je ziet dat ze in de 23 en uh, heel veel druk erop... en ze spelen eigenlijk zelf de ballen op de zijlijn. Nederland uh, heeft geleerd van die uh, finale van het wereldkampioenschap van twee jaar geleden. Heeft geleerd dat ze meteen ver van de eigen goal af moeten gaan spelen. Niet uh, in die valstappen van Argentinië, niet in dit spitslopen... Argentinië is in die beginfase meestal fel. Gaat heel snel en fel van start. Maar tot nu toe hebben we de Argentijnse vrouwen niet gezien. Misschien dan nu wel. Misschien dan nu wel via Morino, Delfina Merino. Maar ze wordt van de bal gezet. Er wordt een overtreding gemaakt. En weer wordt er gekeken naar de scheidsrechter. Nu door Luciana en Mar. Van de scheidsrechter let daar toch eens wat feller op. Ga toch eens een beetje beter uit je doppen kijken. Bij die kleine tikjes die Nederland uitdeelt. Nou, er was helemaal niets aan de hand. Het is meer een, een spelletje wat ze aan het spelen zijn. De Argentijnen. En weer kijkt Luciana aan. Maar. En weer zegt ze. Van scheidsrechter, let daar toch eens op. Ze lopen met de bal. Ze zijn geïrriteerd al. Vanaf de eerste minuut, dat is opvallend. Ze zijn geïrriteerd, die Argentijnse ploeg. Eerste minuut al in de problemen. En dan voel je. Dan voel je dat ze zich gaan ergeren aan alle kleine dingetjes. Als het niet loopt zoals ze willen dat het loopt. Dan. Dan, ja, dan worden ze lastig, dan worden ze vervelend en dan gaan ze kijken wat ze bij de scheidsrechter kunnen halen. Nu dan misschien zelf hockeyend, in de cirkel van Nederland uh, wordt de bal gespeeld, maar goed uitverdedigd over de zijlijn. Voor de eerste keer dat Argentinië in de 7,5 minuut die we inmiddels spelen, dat Argentinië in de buurt is van het Nederlandse doel. Of het gevaarlijk kan worden, dat gaan we afwachten. De vrije slag op rechts, helemaal bij de achterlijn is voor Argentinië. Maar ze hebben nog geen echt zelfvertrouwen, de Argentijnse vrouwen. Ze staan maar met z'n drieën in de cirkel tegenover vijf Nederlandse vrouwen. Verdedigers, Dat moet het dus voor Nederland makkelijk worden. Dat moet makkelijk zijn om dat te onderscheppen. Niet helemaal goed gedaan. Het loopt de bal op de achterlijn. En is Luciana Amar aan de bal. Wordt de bal weer voorgespeeld. Weer over de achterlijn. Beetje rommelig op dit moment daar. Rechts. En Amar voelt dat. Speelt de bal eruit door hem helemaal terug te spelen naar de defensie. Waar Barrianovo de bal weer naar links speelt. En kijken wat daar gebeurt. Gebeurt het uh, dat... Uh, Dirkse van de Heuvel opzij wordt gezet. Komt Argentinië in de cirkel. In de cirkel. Via, via, via, via. De nummer 12 van Argentinië die naar de cirkel in kan. Delfina. We hebben er al eerder gezien. Delfina Merino. En die forceert een strafcorner. Jazeker. Een strafcorner dus voor Argentinië. Bij een van de... Ja, de tweede echte aanval in de beginfase van die wedstrijd... is het een strafcorner van Argentinië. En daarvoor hebben ze een kanon. Noel Barrio Nuevo. Zij is het grote strafcornerkanon van Argentinië. De nummer 27. En eens dus kijken of zij het weer gaat doen. Weer rechtstreeks. Ik vermoed het eigenlijk wel hoor. Ze hebben een enorm scoringspercentage. Zij is een medogeloze bij de strafcorner op de lijn bij Nederland. De heldin van de halve finale. Joyce Sombroek, de kiepster van Nederland. Die bij de shootouts Nieuw-Zeeland weer stond. Nederland de finale inspeelde. En voor argentinië -nieuw karen, Badio Nuevo. Badio Nuevo, komt het... Uh... Corner. Die gaat laatst het doel. Goeie corner weer hoor. Gevaarlijke corner. Maar gelukkig, gelukkig voor Nederland. Is die niet helemaal zuiver gericht? Gaat hij langs het doel. En dat is waarschijnlijk wel te. Wijten aan het feit dat uh, Joyce Sombroek zo goed kiept dat ze hem nog scherper willen nemen. Dat ze nog scherper de hoeken willen zoeken bij die strafcorner om die Sombroek, die uitstekend kiept, te passeren. En Nederland heeft snel overgenomen. Kitty van, van Malen draait twee keer om uh, haar eigen as en om de tegenstander heen. En krijgt de bal uh, mee via een corner. Die wordt snel genomen snel genomen in de richting van uh, Liedewij Welten. Liedewij Welten maakt een overtreding. Argentinië verdedigt uit. En het blijft een uh, beginfase in de eerste tien minuten van de wedstrijd waarin Nederland toch de aanval zoekt. Waarin Nederland ver van het eigen doel af wil spelen. Waarin Nederland de combinatie zoekt op weg naar het doel van Argentinië. Om te proberen vroeg een voorsprong te nemen. Via even de goede. Houd de bal bij zich. Houd de bal lang bij zich. Komt op de voet slag voor Nederland. Een metertje buiten de cirkel. Dan moet hij terug. Dan moet hij terug naar vijf meter buiten de cirkel. Is het Maartje Palmer die zoekt en kijkt de bal zelf houdt? Of zij speelt naar Maartje Goderi. Maartje Goderi lokt een overtreding uit. Krijgt de bal dan ook mee. En Argentinië nu met zijn elven in de cirkel moet Nederland omheen spelen. Via Maartje Palmer. Maar in plaats van dat ze de bal nu naar links schuift... gaat ze rechts de eigen hoek in. Via een stik van Argentinië komt die voorzet Niet bij een Nederlandse speelster terecht. En gaat nu Luciana Amar aan de bal. Kijken of ze... Een solo kan gaan beginnen. Maar ze wordt van de bal afgezet. Een stik getikt een klein beetje. Is weer geïrriteerd. Ja, het is een beetje het beeld wat we hebben van, uh, van Luciana Amar. In die uh, eerste fase van de wedstrijd. Ze is geïrriteerd. Vanaf de eerste minuut al loopt ze naar de scheidsrechter te kijken. Loopt ze te kijken of ze wat meer kan krijgen. Waar, waar ze recht op heeft. Voorlopig stapt de scheidsrechter er niet in. Maar je weet het nooit wat er gaat gebeuren in het verloop van de wedstrijd. Als het echt spannend gaat worden. Om dan, of dan de scheidsrechter uh, de zaak ook in de hand kan halen. Ja, maar het is ook wel prima om haar een beetje te irriteren. Want je zag het zelfs uh, tijdens de Champions Trophy uh, in januari in Rosario. Uh, daar durfde ze zelfs de scheidsrechter gewoon, terwijl ze voor het thuispubliek te spelen, gewoon een gele kaart wegwezen met dat gezeur. En uh, ik heb hoop dat deze scheidsrechters. Dus, ja, ze weten op een gegeven moment ook wel. Dus ik hoop dat deze scheidsrechters. Ze kennen haar, ja, ze kennen haar nu wel. En ja, heeft het zin om na één minuut al naar zo naar zo'n scheidsrechter te kijken. Ja, ik denk het niet. En Nederland weet het ook, hè? Die, ja, die, die lokken het ook een beetje uit. Laat maar uit. lekker gaan. Ja, geef er een keer een tikje extra. Nou, goed, we hoeven ons daar dus voorlopig niet nee over hoor. op te vinden. Nou, ik, ik, we wachten maar even af, want als ze straks echt aan de bal is en ze gaat echt er vandoor, dan wordt het, uh, wordt het andere koek. Maar uh, Argentinië is op dit moment nog niet echt in het spel geweest, alhoewel ze wel die ene strafkoorn hebben gekregen. Maar nu wordt het gevaarlijk. Met Kaya van Maazakker uh, in de cirkel. Wordt daar verdedigd en bovendien de shoot gemaakt uh, door Argentinië en uh, is het uh, Naomi van As uh, samen met, uh, met Blaai, Merel Blaai, de Blaai en uh, Maartje Pauwme, de aanvoerder van Nederland... die hem terugspeelt naar Kaya van Maasakker in, in deze wedstrijd. In ieder geval als laatste verdedigster begonnen is. En dat was in de halve finale anders. Toen speelde veelvuldig Maartje Pauwme op de plek van Jou Willemijn. En het is nu uh, Kaya die daar staat, Kaya van Maasakker. Dat is toch een opvallend verschil met de halve finale. Ja, in de halve finale begon Kaya er ook wel. In de tweede helft ook, uh, heeft ze ook wel weer een tijdje gespeeld. Ja, ik denk, je, je wil gewoon de aanvallende impulsen van Maartje... Op het ja, als je er achterin neerzet, en dan ben je er op het middenveld kwijt. Dat is een keuze die je maakt. En Kaya en, kan daar prima spelen, dus ik denk dat het een uh, goede keuze is. En dat maar, uit... lijkt de keuze ook die, ja. die Max Kaldus gemaakt heeft in die beginfase. Wil Nederland aanvallend spelen. Wil Nederland, Nederland druk uitoefenen op het uh, Argentijnse doel. En doet dat nu via Ellen Hoog. Ellen Hoog uh, naar rechts, uh, maar de, baas, de paas op uh, Margot van Geffen gaat niet goed. Gaat over de zijlijn en Argentinië neemt over. Nog steeds 0-0 na 13 minuten spelen inmiddels. In de finale waar nu ook de Argentijnse supporters. Ze zijn zwaar en zwaar en zwaar in de middelheid hier in het stadion. Het is hoofdzakelijk denk ik Olympische sporters uit Argentinië. En... Tussen het oranje publiek hier in het stadion... zie je heel incidenteel een uh, lichtblauw-wit uh, gestreept shirt van Argentinië. Maar verder is het oranje. En wat ze allemaal aan hebben, het is niet te geloven, de oranje supporters. Ze staan achter het team. Holland, Holland, Holland. Maar Go van Geffen hoort dat. Blijft volhouden en speelt de bal naar uh, Miel de Blaai... die op links uh, Ellen Hoog nu daar aanwezig uh, in actie zet. Nou, dit is Lideweij Welten, die speelt de bal terug. Speelt de bal terug naar... De Blaai. De Blaai helemaal naar rechts, naar Margot van Geffen. Margot van Geffen terug naar Kaja van Maasakker, die achterin staat. Kaja van Maasakker weer naar Merel de Blaai, die de bal technisch niet goed onder controle heeft. Over de zijlijn laat springen en daarmee het balbezit van Nederland verspeelt, waardoor Argentinië kan komen. Weer diezelfde kant zoeken ze op, de kant waar Merel de Blaai staat. Over rechts aanvallen, dat doet Argentinië in die beginfase voor zover ze aanvallen. Want dat is nog niet veel vertoond hier in de eerste 15 minuten die we nu bijna gespeeld hebben, 15 minuten bij Nederland tegen Argentinië, 0-0, maar Nederland heeft de zaak, eh, krijg ik de indruk, toch wel redelijk goed eh, onder controle, Willemijn. Ja, ik denk dat je het zo wel kan zeggen. Er kan wel ballen sporadisch doorgeslagen, maar ik denk dat we de wedstrijd goed onder controle hebben. En eh, ja, het is gewoon even, het is geduldig zijn. Geduldig zijn tot er echt een gaatje valt. Wat je ziet is dat op het moment dat ze balverlies balverlieslijnen, de achterlijn echt met 11 man achter de bal gaan staan. En eh, ja, dan moet je geduld hebben om, voordat je daar doorheen komt. Geduld hebben, geduld uitoefenen voordat je Kim Lammers bijvoorbeeld in stelling kunt brengen. Of geduld hebben voordat je bijvoorbeeld een strafcorner kan krijgen. Argentinië heeft er al één gehad en die zijn bloedlink. Maar deze ging gelukkig naast die eerste strafcorner van Argentinië. Nederland is nog niet aan zet geweest wat dat betreft. En Argentinië wordt nu wat, wat brutaler, wat agressiever op rechts spelend. Komt de bal nu in de cirkel van Nederland? Nee, niet houden ze de bal daar bij de rechterhoekvlag. Nu wel uitgespeeld daar... Maartje Pauwme, er wordt een overtreding gemaakt door de Argentijnse die de bal hoog speelde. De bal komt op de hand van Maartje Pauwme. En laten we hopen dat dat goed afloopt. Dat we niet hetzelfde beeld krijgen als in die wedstrijd gisteren van de Nederlandse mannen tegen Groot-Brittannië. Toen Klaas Vermeulen er al zo vroeg uitging. Maar Pauwme, het lijkt allemaal mee te vallen. Ze... Kijkt naar de hand, ze vraagt niet om verzorging. Dus uh, ik denk dat de ernst uh, die ze in eerste instantie wel een beetje speelde, wel, uh, wel meevalt. En dat ze nu inmiddels aan de bal is en er uh, helemaal niks meer aan de hand is. Uh, de Blaai op Palmer weer terug naar De Blaai. De Blaai naar Kaya van Maasakker, weer terug naar Merel De Blaai. Heen en weer spelen ze daarachter. En nu Maartje Pauwme aan de linkerzijlijn. In balbezit in de richting van Liedewij Welten. Die kan op links handig te lang. Met snelheid. Heeft snelheid, komt in de cirkel. Komt niet in de cirkel. Dachten even dat het allemaal ging lukken. Nu Nederland wel in de cirkel. Via, dat is Ellen Hoog. Nee, die komt er niet goed aan. En dat betekent dat Argentinië weer gaat uitverdedigen. Door via rechts de zaak weer aan te pakken. Ze willen via rechts hè, spelen zoveel. Ja. Het is hoofdzakelijk dat ze de kans van Merel de Blank... Ja, ik denk niet dat het zozeer te maken heeft met uh, wie daar van ons staat, maar het is hun, zij willen het zelf altijd heel graag. Dat zie je nu ook weer en weer naar rechts. Een, ja, ze vinden dat zelf een fijne kant om over aan te vallen. Nou, lekker om te weten voor, uh, voor het Nederlands team, dat ze daar uh, de zaak uh, in ieder geval dicht moeten moeten houden. Dat uh, de aanvallen van Argentinië via de rechterflank komen en dat Merel de Blaai en nu Maartje die daar staat en ook af en toe zien we Maartje Pauw die kant op gaan, dan uh, daar de zaak moeten haal vasthouden. Maar dan gaat Luciana Amar en die gaat erin en er eentje vandoor. En dat zei ik al. Als ze eenmaal een gaatje ziet... Ze speelt hoofdzakelijk rond de middenlijn in het huidige hockey van Argentinië. Maar als ze dat gaatje ziet, dan gaat ze door, dan gaat ze door, dan blijft ze doorgaan. Houdt de bal bij zich en krijgt dan ook een mogelijkheid om hem te haken. Haakt ze hem in de richting van Sombroek, die er goed tussen zit. En Nederland mag nu gaan uitverdedigen nadat Argentinië de bal weer verspeelde in de verdediging van Nederland. Nu dit keer aan de rechterkant met Maartje Pauwme. Maartje Pauwme kijkt, zoekt, geeft de bal kort op Goderie. Maartje Goderie weer terug naar Maartje Pauwme. Maartje Palmer weer naar Maartje Goderi. 1-2-3 was het uh, tegenover elkaar. De bal is niet goed van Goderi. Maar via een stik van Argentinië lijkt hij over de zijlijn te gaan. Nee, toch een Nederlandse stik. Ellen hoger is het daar niet mee eens. Zegt hij ook wel tegen de scheidsrechter. Maar Argentinië heeft uh, de bal uh, wel degelijk te pakken via Barrio Nuevo. Die heeft hem achterin gespeeld. Verplaatst weer de aanval van Argentinië. Het spel van Argentinië naar rechts. Gaat het weer naar de overkant van het veld. Naar rechts komt nu de bal terug. Nee, komt niet terug. Uh, wordt uh, op de middellijn uh, onderschept. Wordt wellicht onderschept door Kitty van Malen, maar die komt er niet op tijd bij. En Nederland moet nu op gaan passen, daarop recht. Maar iedereen is weer terug. De ploeg is achterin voorlopig goed gesloten. Goed gesloten omdat daar de defensie zich concentreert op de linkerflank. Daar komen er misschien gaatjes op rechts, maar daar heeft Argentinië... op de linkerflank van Argentinië, dus in de rechtergedeelte van de Nederlandse verdediging. daar heeft Argentinië nog niks gezocht. Nederland nu in de defensie. Het blijft daar maar een beetje heen en weer prikken met overtredingen. En het is een onoverzichtelijk spelletje. Nederland staat nu te dichtbij. wordt de vrije slag overgenomen en het gaat allemaal wat traag. Het is allemaal in het voordeel, denk ik, op dit moment van Argentinië. Want Argentinië wil het Nederlandse spel ontregelen. Het Nederlandse spel dat in de eerste helft van de fase, in de eerste helft van de eerste helft, ja... Ik had het ook niet anders werken. In de eerste 17,5 minuut gespeeld ja. heeft Nederland gewoon tempo geprobeerd te maken. Ga dat nu doen via Ellen Hoog. Ellen Hoog uh, wordt de bal gespeeld op oh, Kitty Vermalen. Die is te ver, die is te diep. Daar kan elf, zelfs uh, Kitty Vermalen niet bij. Loopt over de achterlijn en Argentinië verdedigt weer uit. En ik zei het al, het is een beetje rommelig aan het worden, Willemijn, vind ik. Ja, ik ben het daar wel een beetje mee eens. Je ziet uh, de eerste kwartier beginnen heel erg goed. Hebben heb ze eigenlijk uh, precies waar ze hebben wil, onder druk. En uh, ja, nu zie je toch ook dat zij wat verder beter in hun spel komen, maar om nou echt te zeggen dat er echt hele uitgespeelde kansen zijn, nee. Nee, er zijn geen uh, echte kansen geweest voor, uh, beide, aan beide kanten niet. Hoor. Nederland heeft er misschien een kleintje gehad in de eerste minuut. De tweede minuut was dat van de wedstrijd. En Argentinië natuurlijk die ene strafcorner. Nogmaals, die Barion Nuevo is een goede daarin. hoor. Die uh, kan dat wel. Dus daar moeten we mee oppassen. Argentinië nu weet ook niet goed wat ze moeten doen met de bal op dit moment. Uh, spelen ze hem uh, in de richting uh, en dan gaat de bal over het doel. Dat was een schietkansje. Via de stik van Kaije van Maasak vliegt hij over het doel. Het was wel degelijk een schietkansje, maar een moeilijke hoek. En dat gebeurt zelden dat je uit die, van die kant op die manier kan scoren met de omgekeerde stik. Wij hebben dan altijd Helen Hoog, hè? die kan het heel goed uh, op dat moment uh, in die uh, positie. Nederland uh, verdedigt uit, verdedigt uit, probeert althans uit te verdedigen. Via Naomi van Assen die denkt knallen maar naar voren, maar dat doet ze niet goed. Argentinië neemt weer snel over, komt de bal hoog in de Nederlandse cirkel. Gevaarlijk spel, ja natuurlijk gevaarlijk spel. En ook die mogelijkheid voor Argentinië gaat voorbij... terwijl Nederland uh, rustig blijft. Rustig blijft op dit moment omdat ze wilden zorgen dat ze balbezit houden... en kijken of ze wat omzichtiger naar de cirkel van Argentinië kunnen gaan met Kim Lammers aan de bal. Komt die bal ingespeeld, niet goed de paas van Lammers die uitgeweken was naar links. En dan wordt ze boos, Kim Lammers. Dan gaat ze er zelf achteraan en doet dat uitstekend de tackleback. Maakt wel een overtreding, maar het vaart, de tempo is uit de aanval van Argentinië. Luciana Amar aan de bal krijgt hem weer terug. Het een heel leep paasje daar naar rechts, maar genoeg Nederlandse verdedigers. Dus ik denk niet dat dat echt gevaarlijk kan worden. Er zit Van Geffen uitstekend tussen, die is uitgeweken naar de linkervleugel om te verdedigen. En Argentinië krijgt de bal via Van Geffen, omdat hij over de zijlijn gaat, weer terug. Nu dan, Argentinië op links. Nova, Luciana Amar. Krijgt de bal niet goed mee, Je krijgt wel een vrije slag mee. En daar gaat ze hoor, daar gaat ze in de eentje van links naar rechts en dan geeft ze een, een paasje in de cirkel. Dat levert niets op. Bovendien wordt ze van de bal afgezet en uh, wordt ze daar ook weer een beetje geïrriteerd door. Het blijft het beeld van uh, Luciana Amaro, de ster van Argentinië, in de eerste. 20 minuten die we nu onderweg zijn. 21 minuten om precies te zijn. En het is nog steeds bij Nederland tegen Argentinië 0-0. Een stand waarin Nederland denk ik niet blij mee is. Ze hadden willen scoren, ze hadden moeten scoren. Ze hadden misschien wel kunnen scoren. En als dat dan niet lukt, ja, dan is dat jammer natuurlijk. Want je weet altijd dat die lepenploeg van Argentinië... de oude vossen die daarin spelen... want ze zijn een hoop meiden die ermee ophouden naar dit Olympisch toernooi. Ze zijn bezig aan hun laatste kunstje. Dat die juist daarvan gaan profiteren. Als de tegenpartij niet scoort, dan vinden ze het alleen maar leuker worden. Dan gaan ze irriteren. Dan gaan ze de tegenstander een beetje dwars zitten, een beetje ja, provoceren. En dat heeft Nederland niet graag. Nederland wil graag het tempo in de wedstrijd houden. Nederland wil graag de bal in het bezit houden. Nederland wil graag domineren. En dat hebben we al gezegd. Wil je hier Olympisch kampioen worden, dan moet je als Nederland twee keer 35 minuten domineren. Domineren tegen de wereldkampioen van twee jaar geleden. Nederland de Olympisch kampioen van vier jaar geleden. De twee beste ploegen van de wereld tegenover elkaar in een Olympische finale. Hoe kan het anders, zou je bijna zeggen. Nederland tegen Argentinië. 0-0 is het. Met nog 12,5 minuten gaan. Dan is het rust. Dan gaan we eens met elkaar praten. Denkt Max Caldas misschien wel over hoe we het dan nog anders zouden moeten doen. Want zijn strijdplan... de eerste kwartiertje zag je het eruit komen. Maar daarna had de Argentijnse verdediging de zaak goed onder controle. Hielden ze ook zelf veel balbezit en konden ze wat meer in de aanval gaan... tegenover Nederland. Nu via Aymar. Aymar speelt de bal naar rechts. Tegenover Naomi van As komt hij helemaal in de hoek gespeeld. Nou, daar komt niemand bij, daar komt niemand aan. En Nederland houdt het balbezit daar in de buurt van de Nederlandse cirkel... Is het Kaya van Mazakken. Nu op de kop van de cirkel. In het centrum. Kort gespeeld uh, op Maatje Goderi, maar die was wel degelijk gedekt. Het was geen slim balletje, maar Goderie weet hem manier van geval... weer terug te spelen naar Van Mazakken. En Nederland uh, nu een bal bezit via Carlien Dersen van der Heuvel aan de rechterzijlijn. Bal op de voet. Bal op de voet van uh, Rodriguez. Uh, Marsarena. Rodriguez die vrije slag is voor Nederland, wordt nu via Maatje Pauwme en Polkamp helemaal naar links gespeeld. Nee, niet naar links gespeeld. Het centrum uh, wordt gezocht via Maatje Goderie. En dat was weer een van die overtredingen waarvan Willemijn Bos al zei, uh, dat is een beetje gemeen. Die was een beetje hard op de tik, stik getikt. Uh, Schrijtsel zegt het vingertje omhoog, oppassen moet je daarmee. Maar er worden geen kaarten uitgereikt. En Nederland uh, doet ook niets meer met die vrije slag. Die vrije slag die inmiddels uh, via een Argentijnse stik over de zijlijn is het Sophie Polkamp die hem speelt naar Maartje Palmer, Maartje Palmer naar Maartje Groderie. Polkamp, nu langs haar directe verdedig, verdedigster in de richting van de achterlijn, wordt van de bal gezet, maar houdt balbezit omdat het een Argentijnse stik is die de bal over de zijlijn slaat. Zegt de scheidsrechter van alles goed met je, Polkamp. Sophie Polkamp zegt ja, het is oké, okay, ik werd wel aangepakt, maar het is geen vrije slag. Heeft Nederland de bal op de lijn met Liederweij Welten in de richting van Carlijn Carlien Dierksen van der Heuvel. Die laat hem van de stik aflopen. En Argentinië is in balbezit nu. Omdat de bal niet goed wordt verwerkt in de Nederlandse aanval. En zeg ik Willemijn Bos, het wordt veel te rommelig voor Nederland. Wij hebben geen, geen overzicht meer. Nee, wij zijn natuurlijk van het uh, mooie vloeiende spel. Dat willen we graag. En uh, je merkt nu dat we het ja, toch wel een beetje moeilijk hebben. Maar je geeft ook eigenlijk niks weg. Dus je moet... Ja. Dat, niet, dat niet, maar aanvallend hebben de Argentijnse vrouwen het tegenspel gevonden. Hè? Ja. Ze spelen er kort op. Tikkie tegen de stick, tikkie tegen de voet. En, en dan is, het, is de lijn weer uit de Nederlandse aanval. Dan uh, kan er geen gevaar meer komen. En daar gaat het ze natuurlijk om. Ja, dit is waar ze goed in zijn. Net even een extra tikje geven. Net even een stukje tussen de ribben steken. Het is wel het typische beeld van uh, ook wat ik van de Argentijnse spelers heb. Ja, ja, ja, ja. Je, had, je, had het al, je had het al aangekondigd voor de wedstrijd. Ze gaan mee doogeloos. Af en toe zelfs misschien een beetje gemeen. Nou heb ik dat niet helemaal nog gemerkt. Maar ja, het speelt zichzelf. Die zullen er niet blij mee zijn, want iedereen zit er niet te kijken. De een, eh, Maatje Godri, zie je kijken naar een arm. Polkamp zie je kijken naar de been op het moment dat een van de Argentijnse speelsters is eh, gebaseerd raakt. En er een, een stik van hoog omhoog gaat. In het gezicht komt van een van de Argentijnse verdedigsters. Dat is, als ik het goed zie, is dat Shroida. Ja, die is uh, geblesseerd. Nee, het is, uh, het is uh, Scarone. Marielle Scarone die de bal in het gezicht krijgt. En dus nu met ijs van de kant moet. De bal schoot uh, via haar eigen stik in het gezicht. Het was uh, Ellen Hoog uh, die dat uh, deed. Uh, nou, niet met opzet uiteraard, niet, maar ze is straks zelf de gezicht. De stik gevaarlijk naar voren. En nu moet ze met een ijszak en een bloedende hoofdwond aan de kant. En komt er weer het forensische team die met een koffertje het bloed van het veld moet houden. Geeft mij de gelegenheid om even te gaan kijken bij Andy in het Olympisch Stadion. Want wij hebben net vijf kilometer bij de vrouwen gehad. Mooie race weer, maar ook verrassend. De winnares is namelijk niet die Baba die al dubbel won in Peking... De 10, dus en de 5 kilometer. En hier de 10 kilometer. Eerder al deze week had gewonnen. Nee, het goud ging wel naar een Ethiopische. Naar Defar Chariot uit Kenia Tweede. en het brons voor. Die baba dus een 1-3 voor Ethiopië en uh, de tweede plaats voor Kenia. Op dit moment nog post hoogspringen aan de gang. De finale en het uh, uh, hamerslingeren. En zo dadelijk, over een uh, ruime kwartier, de 400 meter vrouwen met Nederland. Maar eerst naar die spannende hockeyfinale. Het bloed is van het veld geveegd, het spel wordt hervat en uh, Scarone wordt uh, aan de kant uh, behandeld. Het zal wellicht een hechtingje worden als je dat uh, zo ziet. Want de dokter komt er nu ook bij. Die gaat nu ook eens kijken. Achter de tribune moet dat gaan gebeuren. De toernooiarts is erbij. En uh, die behandeling die, uh, die, die gaat, uh, gaat gebeuren in de hoek van de dugout op dit moment. En de dokter van het toernooi zegt nu van... jongens, we hebben een medische kamer hier onder de tribune... waar gisteravond ook uh, Klaas Vermeulen behandeld werd... aan zijn gebroken sleutelbeen, Klaas Vermeulen... Uit het Nederlands team natuurlijk, die er niet meer bij zal zijn in dit Olympisch toernooi. En vervangen is inmiddels door Tim Jenneskens Die als zeventiende uh, man uh, in Londen verbleef. Mee mocht trainen op de accommodaties van de Olympische Spelen. Maar niet bij het team mocht zijn officieel. Dus niet in het dorp sliep. Daar nu wel aanwezig is natuurlijk. En met Nederland morgen die finale moet spelen tegen Duitsland. Maar eerst die finale van de Nederlandse vrouwen tegen Argentinië Met Naomi van As, Naomi van As. Ja, daar is hij dan. Ja, dat is ze wel goed. Wat ik al eerder zei... Ga die cirkel in en pak dan in de beginfase van de wedstrijd... maar een strafcorner in plaats van dat je eventueel een veldmogelijkheid gaat creëren. De eerste keer deed Van Ast dat niet, maar een kwartiertje later doet ze dat heel slim en leep krijgt ze die bal mee en forceert ze de strafcorner van Nederland. De eerste strafcorner van Nederland na een minuut of 27 spelen. Bijna 27 minuten spelen. De eerste strafcorner van Nederland. Wat zou het mooi zijn. Wat zou het mooi zijn als hij erin ging. En We staan allemaal in het veld hoor. Maatje Paume en ook Kaja van Maazak. De dreiging van een dubbele corner op de kop van de cirkel. Maatje Groningen zal moeten gaan stoppen voor Maatje Paume. En uh, Mago van Geffen zal moeten gaan stoppen voor Kaja van Mazakker. En van Maazakker heeft er al eentje gescoord in dit toernooi. Paume inmiddels twee, die twee in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland. Die zo belangrijke corners uh, in tegen Nieuw-Zeeland. En uh, Mutio staat op de lijn, de kiepster van Argentinië. Komt de bal bij Paume, Paume op uh, een voet van een van de Argentijnse verdedigers En die zegt... Ik was dichterbij. Ze lopen, zoals het dat heet, zelfmoord uitlopen. Gewoon in de baan van het schot gooien. En ze krijgen gelijk, de Argentijnse vrouwen, op advies van de tweede zegt Die zegt nu dat het allemaal een correcte appel was van de Argentijnse verdedigster. Die de bal kei en kei en keihard op de arm kreeg. Een van de grote... Strafkornergoeroes in Nederland Toon Siepman die roept al maanden en maanden levens- en levensgevaarlijk op het ogenblik die corner. Die moet eruit, want met dat suicide uitlopen, dat zelfmoord uitlopen, waarin speelsters met een grote witte ijshockeyhelm op zich gewoon in de baan van het schot storten om uh, de doelpunten te voorkomen, dat is het uitlokken van, uh, van blessures. Daar gaan ongelukken mee gebeuren. Denk jij dat ook, uh, Willemijn? Nou, je ziet het voornamelijk in de internationale hockey. In Nederlandse hockey zie je het veel minder. Dat is echt het suicide uitlopen, want ik denk dat wij... Ja, ik ben zelf ook de eerste uitloper. Jullie zijn nog een beetje bang voor je nou, eigen benen. Ik, ja, het is, ik ga me Ik weet Bye. wel dat ik in de finale van de playoffs doe, dus wel iets... Iets meer dan, dan anders. Maar ik, ja, ik loop niet recht in de baan van het schot zo van. Uh, maar dit, dit, mee. Was, dit was die, die kleine verdedigste van Argentinië, ja, Die, is, een die is, grote, grote ja. ijshockeyhelm op, die gewoon niet eens naar de bal kijkt. Die gewoon uitkomt lopen en dan gaat lopen klagen dat ze die bal tegen zich aan heeft gekregen. Als je maar dicht genoeg bij bent, dan, dan is het, het gevaarlijk. Dan is het gevaarlijk. Ja, als je binnen vijf, uh, vijf meter van de, van de sleeper bent, dan is het gevaarlijk. Ja, en dat ben je natuurlijk vrij snel. Als je, uh, ja, de eerste uitlopers zijn natuurlijk niet de langzaamste. Dus ja. Afschaffen die corner? Nee. Nou, Toon Siekman is het in ieder geval niet met je. Die zegt letterlijk, er gaan nog eens doden vallen. Nou, we zullen het niet hopen natuurlijk. Nee. Het zal ook wel niet zo gauw gaan gebeuren. Ernstige ongelukken heb ik nog nooit meegemaakt daarmee. Maar dit was toch weer een schoolvoorbeeld met zo'n witte helm op. Zo'n zo ja, razendsnelle uitloopster die zich gewoon in de baan van het schut gooit. en Waardoor Maartje Pauwme niet kon scoren en Argentini gaat uitverdedigen. Dieptebal de bal op Liederweij Welten, mislukt via een stik... Van Argentinië, Nederland heeft de aanval gehouden. Na die strafcorner die niets opleverde. Die strafcorner van Maartje Paume. En is het Ellen Hoog nu. Op links probeert ze de bal te pakken. De linkerspits van Nederland. Dat lukt niet goed. En kijk ik naar de klok en zie ik dat er nog iets minder dan zes minuten is te spelen. En is het nog steeds 0-0 bij Nederland tegen Argentinië. Een strafcorner voor Nederland? Zojuist geweest. En een strafcorner voor Argentinië? Ook dat gelijk. Kansen voor Nederland? Maar nou, eentje in de eerste minuut heb ik er geteld. Een half kansje was het voor, voor Kim Lammers. Argentinië heeft één kansje gekregen via Luciana Maar Dus ook wat dat betreft gaat het allemaal op dit moment weer... Helemaal gelijk op zijn de ploegen aan elkaar gewaagd. En is het wachten op de eerste opening. De eerste opening die moet komen in een hechte defensie van Argentinië. In een hechte defensie van Nederland onder leiding van Kaya van Maasakker. Die nog steeds als laatste verdediger staat. Wordt er een overtreding gemaakt van, uh, van Maatje Goderie. Is er weer veel misbaar. En komt er een gele kaart. Nee, het is niet Goderie. Het is uh, wel Goderie. Die nog wat, uh, wat terug zegt. En die zegt van wat een onzin zegt. Ze struikelde over haar eigen benen. Ze is boos. Ze is boos die kleine Maatje Goderie. Maar Nederland moet wel degelijk twee minuten lang met tien mensen tegenover Argentinië. Met uh, Maartje Palmer die uh, nu langs de zijlijn staat. En uh, de bondscoach Max Caldas heeft gezegd, uh, Palmer ga jij er maar in. Als we met z'n tienen spelen dan hebben we jouw kracht en jouw uh, mogelijkheden nodig achterin. Om de zaak dicht te blijven houden. We spelen al met een man minder. Dan moeten we met de sterkste formatie spelen. In die laatste vijf minuten dat we nog te gaan hebben. Tot de rust waarvan we de komende twee zonder Maartje Goderie spelen. En gewoon met tien speelsters tegen elf Argentijnen. En die dat. Die gaan kijken of ze daarvan kunnen profiteren. Komt de bal hoog in de cirkel. Over de achterlijn loopt hij. En Nederland gaat nu uitverdedigen En heeft er alle tijd voor. heeft er alle tijd voor, natuurlijk. Naomi van As rolt de bal tergen langzaam naar Kaya van Maazak. Ja, dat is natuurlijk slim. Als je twee uh, minuten met tien mensen speelt, dan moet je niet overdrijven. Dan moet je geen tempo maken. Dan moet je de bal achterin vasthouden. En dan moet je zeggen tegen die Argentijnse vrouwen: kom dan maar. Als je hem wil hebben, dan pak je hem maar af. En dan moet je ook niet altijd. Te ingewikkeld gaan doen. Maatje Pauw doet dat wel, maar krijgt gelukkig de overtreding mee en zoekt en kijkt en neemt tijd en neemt tijd om de bal te spelen op rechts naar Margot van Geffen. Van Geffen komt niet voor bij haar directe tegenstander Macaria. Sofia Makaria laat de bal over de zijlijn lopen waardoor Nederland de bal houdt op de zijlijn en inmiddels is genomen en de bal verplaatst naar Merel de Blaai op links. De Blaai op links in de richting van Kim Lammers. Kim Lammers daar en Marilyn Agliotti die loopt nu terug. Die zegt ze spelen maar terug. Naar mij. Ik sta nu vrij, maar dat uh, doet... Uh... Hierbij welten niet, waardoor Argentinië kan overnemen en een balbezit blijft in de defensie. Het is allemaal nog steeds niet echt een vloeiend wat Nederland laat zien, maar ook wat Argentinië laat zien. Het is een, een kwalitatief op dit moment matige, matige finale, waarbij de spanning het allemaal goed moet maken. De spanning achterin in de defensie van Nederland als Argentinië weer komt, althans probeert te komen, dat ze het op tijd storen, dat ze niet in de cirkel laten komen, die Argentijnen, met een strafcorner van Barrio Nuevo. En de tactiek is hetzelfde, een beetje in de defensie van Argentinië. Want ook de Nederlandse strafcorner van Maatje Palme is gevreesd. Kitty Vermalen. Maar er is helemaal niemand voor. Want die uh, moet er achterin de zaak bijstaan. Omdat je met, met zijn tienden speelt. Nee, inmiddels uh, zie ik dat uh, Maatje Goderie van de bank af is. Van het strafbankje af is. Nederland weer compleet. Nederland weer met zijn elf in de laatste twee, drie minuten die we nog te spelen hebben. Twee minuten vijftig om precies te zijn. Is het uh, Naomi van As. Naomi van As naar Kitty Vermalen. Kitty Vermalen probeert hem met omgekeerde stik uh, in het doel te slaan gaat via een stik van Argentinië achter. Blijft Nederland dus in balbezit uh, met uh, Naomi van As. Naomi van As van de bal gezet. Simpel van de bal gezet. Neemt Argentinië over. Maar Argentinië lijkt ook geen risico's meer te gaan nemen. In de slotfase van de eerste helft. Met nog 2,5 minuten spelen. 0-0 is de stand. Finale van het Olympisch hockeytoernooi. De twee beste ploegen van de wereld. Nederland en Argentinië tegenover elkaar. Die maken er kwalitatief niet een echte mooie finale van tot nu toe. En ik zei het al, de spanning moet veel gaan vergoeden. Met misschien nu een, een mooie uh, actie van Luciana Amar. Houdt de bal handig bij zich. Daar kan uh, Die wel te Ellen Hoog kan daar niet bij komen. Ook uh, Eva de Goede niet. En uh, is het weer teruggekomen bij uh, Luciana Amar. Nu tegenover de Goede en Kitty van En ze is te sterk uh, voor die twee. Ze houdt de bal bij zich. Ze is handig. Ze is niet van de bal te zetten. Ze krijgt een overtreding. Ze forceert een overtreding. En Argentinië blijft in balbezit. Kijk ik naar de klok. 1 minuut 40 nog te gaan. Mogelijkheden voor Argentinië genoeg dus om aanvallend die cirkel van Nederland op te zoeken. Om als die kansen niet komen dan toch maar die strafkorner te pakken. Maar de bal gaat voorlangs. Sombroek zit er niet aan. Die laat hem tactisch lopen. Merel de Blij laat hem over de achterlijn lopen. En Kaia van Maasakker verdedigt uit. En ik ga snel naar Ronald van der Geer. Want het voetbal in Nederland is ook begonnen. En de eerste goal is gemaakt van dit seizoen en komt van een invaller Jens Podevijn. Hij speelt voor Willem 2. Goede combinatie van Willem 2 in de counter. En uiteindelijk Podevijn vol in de run vanaf de linkerkant. Randstrafs op hard Snoeihard achter Jelle ten Rauwelaar. Willem 2 op een 1 0 voorsprong. 11 minuten voor tijd tegen NAC. Geen ja, te dat gootie. was... Uh, ja, ja, ja, gaan we gewoon... Die waren er ook vroeg bij, die voetballers, zeg maar, in de beginfase van de wedstrijd. Wij hebben hier geen treffers. Wij zijn uh, nog minder dan een minuut te gaan op weg uh, naar de rust. Nederland, Argentinië. 0-0. Misschien, misschien Nederland nu in de cirkel. Pak die corner, pak die corner, want schut, die wordt altijd schut. genomen. Ja, ze pakken hem. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Als je dan naar de klok kijkt, dan moet je in ieder geval die 43 minuten uitspelen. Maar als er dan een corner is... Dan wordt er gewoon doorgespeeld. Die corner wordt in ieder geval genomen. Dus nu kan Nederland alle rust nemen. Er zijn nog een, uh, 30 seconden te spelen. Ze kunnen nu alle rust nemen om met elkaar te praten. Om goed na te denken hoe ze die corner uh, gaan pakken. Als ik het goed zag was het uiteindelijk Carlien Dierksen van der Heuvel. Die uh, die corner forceerde. De strafcorner voor Nederland. De tweede strafcorner voor Nederland. Maatje Pauwme is weer in het veld. En uh, de werelderblijk komt daar nu bij om de bal te stoppen. Dus uh, Kaijer van Maasakker niet dit keer op een uh, dubbel op de cirkel. Wel Kim Lammers die daar staat voor de rebound. Voor de rebound uh, die en Eva de Goede komt daar nu bij. Wat zei je Willemijn? Iedereen erbij. Het is afgelopen. Ja, het is afgelopen. ja de alle Nederlandse het nu. De tijd is uh, op, maar die corner wordt genomen. Dus dat betekent dat je alle tien... Team... ...rondom de cirkel van Argentinië zal staan. gaat staan. En dan komt die bal en dan komt dat maatje Pauwme. Maatje en het top is van de kiepster van Argentinië. Florencia, Mutio en de kans voor Nederland gaat voorbij. In die slotseconden van de eerste helft sluiten we af. Kwalitatief een matige, matige eerste helft. 0-0 is de stand. Maar spannend is het wel, in ieder geval. Snel naar het uh, Atletiekstadion, stadion, iets verderop. Want uh, ja, in die Houtkamp, uh, er komt een mooie finale aan. De 4x100 uh, bij de vrouwen. En in 1948 was dit een gouden medaille voor Nederland. Met natuurlijk Fanny Blankerskoen onder andere. En nu in 2012 weer in Londen. De 4x100 met Nederland in baan 9. Tegen wie loopt Nederland? In baan 2 Nigeria. Brons op de Olympische Spelen in Peking. Goeie ploeg. Brazilië in baan 3. Trinidad en Tobago in baan 4. Oekraïne, baan 5. Jamaica in baan 6. Uitstekende ploeg. Heel sterk met Fraser Price, Simpson, Campbell Brown en Stewart. Verenigde Staten in baan 7 met Madison, Felix, Knight en Jeter. Ook erg sterk, maar twee keer achter elkaar niet gefinished op Olympische Spelen. Zowel in het als Peking. Stokkie laten vallen en zo. Duitsland in baan 8 en in baan 9. 23 jaar, 20 jaar, 20 en 20. Oftewel, van Fazel als starter. Dan de Schippers, Eva Lubbers en Jamil Samuel. Respectievelijk van Fanos. Hellas uit Utrecht, Fanos uit Amsterdam. AQ uit, uit Horen en Fanos Amsterdam. Twee van Fanos. Dat zijn de starter en de slotloopster... Namelijk Kadim Fazel en Jamil Samuel. En dan gaan de dames er klaar voor zitten. Zo belangrijk dat overgeven van het stokje dat dat goed gaat. Dat zagen we bij de mannen waar Groot-Brittannië dat niet goed deed en gedisqualificeerd werd. En Nederland morgen in baan 8 de finale gaat lopen bij de 400 meter. In de starthouding zitten de dames. Allemaal de startende dames. En een meter of honderd verderop staan dames te wachten op het stokje. De estafette, Doodstil in het stadion. Onder het Olympisch vuur wordt er gestart. Baan 9, Nederland. En Verzel is weg. Hij kijken of dat goed gaat met Verzel. De eerste. Wissel. Ze loopt uitstekend, in ieder geval weg bij Duitsland. En dan de eerste wissel op de Schippers is goed. Uitstekend. En nu moet er gelopen worden. Ja, de Amerikanen komen al zij. Die zijn ijzersterk. Die lopen er voorbij bij de Schippers. Maar kan Schippers nog altijd Nederland in de regen houden voor... Een... Oh, die is is lastig. Maar hij is goed. Hij is goed. Hij was heel scherp op Eva Lubbers. Eva Lubbers in de buitenbaan loopt. En nu gaan we, gaat ze de laatste bocht uitkomen. En geeft een stokje over aan Samuel. En die kan hard lopen. Maar Samuel ligt op de zes. De zevende plaats, nee, ze gaat wel hard naar voren, maar het wordt geen medaille. Het wordt misschien wel vierde plaats als ze nog even doorzet. Nou, het zal erom hangen. Ik denk dat het trouwens een geweldig wereldrecord voor de Verenigde Staten... een ongelooflijk wereldrecord van 40-82... Dat is gewoon een halve seconde van het oude Oost-Duitse wereldrecord af. Een halve seconde. jongen. hier is toch wel wat gebeurd hoor. Een halve seconde van Oost-Duits wereldrecord uit 6 oktober. Prachtige datum, 1985 in Canberra in Australië gelopen. Toen door de DDR, een uh, beetje verdacht uh, met een... Uh, een hele grote uitroepteken erachter. Doping verdacht en nu een ongelofelijk wereldrecord van Amerika. De tijd van Nederland. Nederland is geen 50 geworden, is 60 geworden. neem ik aan. Even kijken wat de tijd gaat worden. Nederland 42-70, dat is jammer, dat is uh, niet het uh, Nederlands record dat gisteren werd gelopen. 42-45, 42-70, mooie zesde plaats, dat wel. Misschien had er een paar plaatsjes beter ingezeten en met een beetje mazzel en medaille. Maar zo weer is het niet, we stonden wel in de finale. Dat was eigenlijk het doel voor deze dames en ze hebben in een race gestaan die legendarisch is. Omdat er een wereldrecord is neergezet, zo verschrikkelijk scherp, 40-82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 Het tankopslagbedrijf Otviel in Rotterdam heeft inmiddels 153 van de bijna 300 tanks leeggemaakt. Dat gebeurt onder toezicht van de Rotterdamse Milieudienst. Als alle tanks zijn schoongemaakt, bekijken de veiligheidsregio en de Milieudienst of de tanks weer in gebruik mogen worden genomen. Op een legkippenbedrijf in Hagestein is het vogelgriepvirus ontdekt. Volgens het ministerie van Landbouw is het waarschijnlijk een milde H7-variant van het virus. Morgen worden de 38.000 kippen van het Utrechtse bedrijf geruimd.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 Straks natuurlijk het vervolg van de Olympische hockeyfinale. Maar eerst terug naar de 4x100 voor de mannen. Ja, het Olympisch stadion heeft de Nederlandse mannen-estafetteploeg zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter. Maar eerst gaan we naar Ronald van der Geer bij Willem II, nak. Want Anthony Leurling maakt gelijk voor uh, NAC op aangegeven van Jens Janssen. Invaller aan de zijde van uh, NAC Breda. Hij weg aan de rechterkant, legt de bal voor. En dan is daar ineens in alle vrijheid Anthony Leurling met de gelijkmaker. 3,5 minuut voor tijd. Heel lang heeft uh, Willem II dus niet kunnen genieten van de voorsprong die het kreeg door uh, Podefijn. Het is uh, Janssen met een uh, aardige combinatie. En uiteindelijk komt de bal dus voor bij Leurling. En penalty stip en hij uh, schiet uh, binnen. De rover is overigens de man van de assist. Janssen zat er nog net eventjes fractie voor. Maar Leurling is wel degene die hem afmaakt. 1-1. Nieuwe tussenstand. Nog drie minuten. De Nederlandse mannen Esther zit ploeg zitten in de finale van de 4x100 meter. Brian Mariano, Giovanni Martina, Giovanni Codrington en Patrick van Luik. Die gingen in, een, in de eerste serie naar de vierde plaats in een Nederlands record. 38 seconden en 29 honderdste. De Britse ploeg werd gedisqualificeerd en daarom, die was derde. Daarom gaat het Oranje Kwartet nu als derde uit de serie rechtstreeks naar de finale. En Gio Lippens sprak na afloop als eerste met Mariano. Brian, de startloper. Wat een tijd lopen jullie hier. Ja, zeker. Nog een keer een nieuwe national record. We hebben allemaal onze best gedaan. Uh, ik ben blij ermee, maar morgen moeten we nog harder, zeker weten. Was het spannend voor de start, voor jou? Omdat je weet, ja, je moet openen. Ja, zeker. Ik was heel erg nerveus, heel erg. Maar uh, ik probeer me toch uh, kant te houden. En ik, ja, ik heb wel mijn best gedaan. De, de eerste paar stappen die waren ietsje minder goed. Maar tijdens het lopen voel ik me wel lekkerder. Dus ja, ik heb mijn best gedaan. En dan de man die het meest van allemaal heeft gelopen. Finale op de 100 meter finale op de 200 meter Turandi. Doet het lijven nog een beetje? Ja, ja, ik heb het gedaan. Dus ik ben blij. Maar Morgen moet ik beter doen. Iedereen moet beter doen. Ja, een beetje reis nemen bij de wisseling gaat beter dan vandaag komen. Maar voelde jij wel nog wat, omdat jij had dat ook na die finale van de 100 meter, hè? dat je zegt van ja, ik voelde mijn lijf wel. Ja, ja, het is een beetje stijf vandaag weer, maar ja, tijdens het wedstrijd ging het goed, dus ja, morgen gaat het weer beter. Giovanni, de laatste bocht, heel essentieel, hè? heel belangrijk. Ja, zeker, ik moet uh, proberen, uh, uh, ja... ...de voorsprong te geven aan, aan Patrick. Daar worden de verschillen gemaakt, hè? Ja, zeker. Uh, ik was een beetje laat weg bij uh, Chirandi... ...en maakte in het begin een struikelpas... ...waardoor de wissel in het midden was in plaats van het einde. En uh, de wissel van mij op Patrick uh, kon ik al heel snel geven... ...dus ik denk dat we hem wel een voetje bij moeten kunnen zetten of zo. En uh, gewoon de wissel weer scherper maken. En zodoende kunnen we ook een snelle tijd maken. Patrick, en die laatste 100 meter... ...ja, het ging als een speer. Ja, ik deed mijn best... Uh... Ik werd goed, goed voortgeduwd door, door Giovanni. En ik denk inderdaad, wat Giovanni al zei, dat wij, als wij scherpe wisselen, dat we gewoon een stuk harder kunnen gaan lopen. En dat we vandaag weer Nederlandse record lopen, bewijst gewoon dat we op de goede weg waren en dat we terecht Europees kampioen waren geworden. Wat was jullie gevoel toen jullie over die streep kwamen? Want aanvankelijk leek het erop dat jullie vierde waren. Daar ben je zo afhankelijk van die tijd. Hè? Ja, kijk, ik keek naar de klok, zag dat we vierde waren geworden, maar toen zag ik de tijd. En toen dacht ik van ja, we hebben Nederlandse record gelopen. Dus dat betekent sowieso dat we hebben gepresteerd. En dan ben je ja, sowieso tevreden. Nog even naar de startloper. Uh, Engeland gedisqualificeerd, Dat zijn de risico's van het vak. En wat dat betreft kan er in die finale ook van alles gebeuren. Ja, sowieso. Um, alles kan gebeuren. Maar uh, wij moeten onze best doen. Uh, ja, ik heb uh, veel mijn best gedaan. En ja, je weet maar nooit. Morgen proberen we zeker in 37 te lopen. Goede wissers. Kan, ja, alles kan gebeuren. Zeker weten. Alles. Giovanni, wat zit er in die finale? Uh, ik denk dat er wel een, uh, een 37 hoog in kan zitten. Als gewoon alle wissels gewoon lekker scherp zijn. En uh, ja, als we gewoon weer ons best doen. Dat is zoals we het sowieso altijd eigenlijk al doen. Dat is een magische grens hè? Die grens ja. van die 38 seconden. Ja zeker. Als, als dat lukt dan, dan ja, opent het wel heel wat voor ons. Dus als die 37 erin komt. Gewoon naar 38 laag. 38-1 dus. Dan zou het echt wel gewoon uh, heel magisch zijn. En misschien dat we wel een medaille halen. Ik hoop het gewoon. Zeg eens eerlijk Patrick. Had jij er ooit van durven dromen? Toen jullie aan dit project begonnen, dat dit er ooit in zou zitten. En misschien wel die 38 seconden gaan. Nou ja, kijk, uh, in Peking stond ik ook in de finale uh, ook op te spelen. en uh, Dat was ook machtig en had ik ook niet verwacht. En uh, nu staan we er weer. En uh, we hebben dit jaar al uh, vier tiener van het Nederlands score afgehaald. En die Europese titel, hè? want dat geeft een boost volgens mij. Ja, en die Europese titel, dat heeft gewoon bewezen dat we gewoon echt kunnen presteren. En uh, vooral wanneer het moet, dat we kunnen presteren onder druk. En uh, ja, dat het gewoon steeds harder gaat, dat is gewoon echt fantastisch. Ja, dat geeft je alleen maar een nog grotere kick. Dus ik denk inderdaad, als we alles goed gaat en nu wil goed gaan, dat we wel onder een 38 kunnen lopen. En dat, ja, dat betekent gewoon dat we meer dan 16 van het oude Nederlandse score hebben afgehad. bizar. En dat betekent dat je meedoet? Dat betekent dat we wel mee zouden kunnen doen, ja. We stellen het nieuws van 10 uur uit tot na de tweede helft van de Olympische hockeyfinale. Nederland tegen Argentinië, want die is weer begonnen, hè Geert Groot? De tweede helft is weer begonnen. Willemijn Bos zit er ook helemaal klaar voor. Die zegt net tegen me van, uh, na afloop wil ik niet naar de ploeg toe. Laat ze het maar, laat ze het maar even zelf verwer verwerken. Eh, Willemijn, hè, dat zou je het liefst in een hoekje willen gaan zitten en huilen? Dat je dat allemaal niet <laughs> hebt meegemaakt. Dat ja, moet weet je, vreselijk zijn. Ja, ik, weet je, ik wil, wil er tussen staan. En ik weet gewoon dat, dat dat er niet in zit. En ik, ik, ik wil het liefst dat ze winnen. Ik wil het echt voor hun en, en ook wel een beetje voor mezelf. Maar ik en weet dat, niet of ik er echt zo dichtbij wil zijn. En dan zoek jij een, een, zoek een, een, een donker voel. hoekje op. <laughs> nou, laten we dat maar uh, geloven en hopen en, en met je gaan meebeleven. Dat Nederland hier van Argentinië gaat winnen. Dat Nederland het Olympisch goud van Peking gaat... Uh, want in Peking werd China, Thuisland China verslagen. Dat was nog eens een wedstrijd tegen China. Dat nog nooit op een hockeyveld iets had gepresteerd. Maar wel zilver haalde ineens bij de Olympische Spelen in Peking. Dat betekende ook dat je dus snel kan komen in deze sport. Maar Luciana Amar die is al heel lang bezig. Die is ook snel gekomen. Die is nu alleen bezig. En die komt nu in de cirkel. Dan wordt het gevaarlijk. Maar de bal loopt via de stick van Kaia van Mazakker over de achterlijn. En houdt Argentinië balbezit oprecht is het uh, Eymar. Het ziet er naar nou uit dat maar in de rust gezegd heeft... jongens, ik ga wat uh, agressiever spelen. Ik ga wat aanvallender spelen. Ik uh, hou er mee op om het achterin dicht te gaan houden. Ik ga de aanval zoeken. Ik ga doelpunten opzoeken. En dan wordt het gevaarlijk. Dan wordt het oppassen geblazen. Voorlopig uh, staat ze nog steeds in de voorste linie van... Uh... Argentinië, Terwijl Nederland in balbezit is, gaat ze voor instoren. En trekt ze zich niet terug op het middenveld zoals ze de eerste helft heeft gedaan. En lijkt het dat ze in het centrum van de aanval van Argentinië gaat spelen. En dan gaan we eens kijken wie daar tegenover gaat staan. Zal het maatje Paumer worden? Het ziet er wel naar uit. Die zal gekoppeld worden aan Luciana Amar. Het schaakspel is nu begonnen. Want Argentinië heeft de bakens, probeert de bakens te verzetten. Heeft de posities gewisseld. Maar Nederland is in balbezit. Is in balbezit. Komt de bal oprecht. Laat de bal over de achterlijn lopen. Met Marilyn Agliotti, als ik het allemaal goed zie in de verte. Die laat de bal over de achterlijn lopen en uh, kan Argentinië rustig uh, gaan uitverdedigen. En eens kijken of ze weer die rechterflank blijven zoeken. De rechterflank blijven zoeken met nu toch uh, Eimaar weer terug op de positie. Links uh, achterin, links op het middenveld om in de defensie te steunen. En nu uh, zegt ze toch van nou ik blijf toch maar even achterin. Het is een beetje verwarring zaaien in de Nederlandse ploeg, denk ik, na de rust. Want dan weer in de spits van de aanval, dan weer op het middenveld. Ongewild is natuurlijk je spel afgestemd op waar hij maar speelt, Willemijn Bos. Want dat is het gevaar van Argentinië. Ja, je kan hem gewoon nooit uit het oog verliezen. Dus ja, het is wel moeilijk. Ze zwerft heel veel. En ene keer staat ze inderdaad voorin, dan op het middenveld. Dus je moet gewoon heel goed met elkaar praten. En Er zijn twee of drie die gewoon wel op haar letten en contact hebben van... Wie, wie, wie houdt er in de gaten? Wie, wie dekt er echt? Eens is kijk, is kijken of Nederland dat aan kan. Dat, dat spelletje van Argentinië, wat nu kennelijk in de tweede helft... en we zijn nog niet zo ver onderweg, hoor, vier minuten pas... maar dat kennelijk in die tweede helft gespeeld gaat worden. Je ziet het in de eerste vier minuten al komen... dat Argentinië het op die manier probeert te spelen tegenover Nederland. Nederland dat niet in het vloeiende aanvalspel is kunnen komen... in de eerste helft spannend, maar niet kwalitatief... Echt uh, volledig, 100 een uh, fantastische finale. Een fantastische olympische finale. Met het tempo ook nu laag. Laag in de Nederlandse ploeg. Naomi van As aangespeeld. Uh, Margot van Geffen op uh, links. Komt de bal weer terug naar uh, Maartje Pauwmer. Maartje Pauwmer zoekt nu wel aanvallend wat. Uh, maar openingen via Naomi van As. Naomi van As naar Ellen Hoog. Ellen Hoog naar uh, Naomi van As. En weer terug bij Ellen Hoog. En nu met Margot van Geffen. Komt de bal uh, weer terug bij... Uh, Maatje Pauw, maar zijn we niet veel verder opgeschoten in die halve minuut dat we nu inmiddels gespeeld hebben omdat de opening op links er niet was wordt Nederland nu uh, agressief op rechts uh, met Kitty van Malen, Kitty van Malen nu op twee verdedigers heen. Vier Argentijnse meiden van Malen in de cirkel, niet in de cirkel neemt Lucienne Luciana Amar over en dan moet je gaan oppassen Luciana Amar wordt nu goed van de bal afgezet zegt nu dat ze op de stick werd geslagen kijk naar de scheidsrechter, krijgt gelijk en Eva de Goede zegt onzin, ik pakte die bal correct af die Eva de Goede is natuurlijk een beetje boos omdat de scheidsrechter reageert op het appelleren van Eymar. Gaat ze toch uh, de zin krijgen? Gaat ze toch de scheidsrechter beïnvloeden en gaat ze toch de scheidsrechter meekrijgen in haar spelletje om Nederland te ontregelen? We weten dat nog niet. We gaan er eens uh, extra op letten met Eymar aan de bal. Eimar aan de bal, in de bal die uh, paas wordt niet goed gegeven, maar Go van Geffen die kan daar uh, simpel bij komen omdat hij over de zijlijn loopt en Nederland in te brengen via Kaya van Maasakker. Al de hele wedstrijd, de laatste verdedigster. Zij moet de verdediging leiden achterin en Maartje Pouwen moet druk zetten op het middenveld. Dat is het spel zo'n beetje wat we eigenlijk al de hele wedstrijd zien willen mij. Ja, ik denk ook dat het een goede keuze is. Het maakt gewoon echt nodig op het middenveld. En uh, ja, zoals het er nu nog gaat, het gaat prima. En dan maar hopen dat Kaya voldoende ervaring heeft om op die lastige positie te spelen. Nou, dat, uh, dat moeten we daar maar hopen. Daar gaan we wel van uit. Max ik ga dus vanuit. Max Kalders gaat er in ieder geval ook vanuit, want hij zet daar neer op die belangrijke plek met Kaja van Maasakker dus. Als de aanvoerder van de verdediging, degene die in de defensie de zaak moet opvangen, de lijn daar moet uitzetten. Hij moet zorgen dat Argentinië ver van het Nederlandse doel blijft. Is het Argentinië dat in balbezit is en Nederland moet er nu uitkomen. Nederland moet er uitkomen met Kim Lammers. Kim Lammers kan daar niet aankomen. Wel Sophie Polkamp op die verre paas. En dan komt Naomi van Assen een vrije rol in het Nederlandse spel. Dan weer op links. Dan weer op rechts. Zoals nu op rechts. Naomi van Assen, een schitterend paasje daar op de LV Maar die gaat over de achterlijn. En is het uh, Nederland dat moet de zaak moet gaan opvangen. Omdat uh, de bal over de achterlijn loopt. En Argentinië uitverdedigt. Uitverdedigt. Uh, terug helemaal naar de keeper Nu... Argentinië Met dat bekende heen en weer spelen van links naar rechts en wachten op Nederland. Alsof ze zeggen, Nederland als je wil. En je wilt Europe uh, Olympisch kampioen worden, dan moet je maar komen. Dan moet je de bal maar van afpakken. En dan hebben ze achterin uh, de zaak goed dicht. Aanvallend is het allemaal nog een counter wat Argentinië speelt. Geen uh, sterk en scherp uh, tactisch uh, combinatiespel wat we af en toe wel eens zien van uh, de Argentijnse meiden. Het is allemaal gebaseerd op een... Uh, paasje in de, in de richting van een van de spitsen, in de richting van een van de gaten. Maar de Nederlandse Defensie laat weinig gaten vallen, Willemijn Bos. Dat gaat uh, uitstekend, hè? Ja, het staat allemaal goed. En je ziet, uh, ze willen één paas en dan wil er iemand een, met de bal gaan rennen. Maar je ziet dat we telkens vrije man achter de bal hebben die kan helpen bij het duel. Waardoor ze eigenlijk geen ruimte krijgen om, om echt een actie aan te gaan. En ze hebben het gewoon onder controle. Dus toch weer hetzelfde beeld als in de eerste helft? Ja. He, we dachten even dat het anders zou gaan, maar dan wordt even de goede verspeelt de bal nu. En nu wordt het gevaarlijk met Argentinië in de cirkel van Nederland. Loopt de bal via... Kaya van Maazakker uitstekend verdedigd daar, moet ik zeggen. Want het was wel degelijk een mogelijkheid voor Argentinië. Uitstekend verdedigd door Kaya van Maazakker. Over de achterlijn gespeeld. En blijft Argentinië wel een bal bezit. Maar heeft Nederland de gelegenheid om de defensie weer op orde te brengen. Om de organisatie er weer te zetten. En dan zie je weer dat alle Nederlandse verdedigers, Nederlandse speelsers achterin staan. En dat Nederland met z'n elven achter de bal hokkiet. en nu via Ellen Hoog weer snelheid maakt. Snelheid maakt Ellen Hoog in de richting van Kitty van Malen. Maar de paas is niet goed. Er wordt een overtreding gemaakt. Dacht ik op Ellen Hoog, maar er wordt niet voor gefloten. En wordt er overgenomen door uh, Luciana Amar van Argentinië. Die wordt nu boos op haar rechterspit, Die in plaats van aan de zijlijn te blijven... gewoon uh, naar binnen loopt. En de bal uh, door Amar gewoon in de lege ruimte over de zijlijn wordt gespeeld. En weer Nederlands balbezit oplevert. Dat is uh, inmiddels uh, verzilverd. Dat Nederlands balbezit via Maatje en je van Maasakker. je van Mazakker krijgt hem terug. Maartje Palmer krijgt hem weer terug. je van Maasakker krijgt hem weer terug. Dan schiet je niet veel op. Dan blijf je achter in de zaak heen en weer schuiven. En dan kan je geen openingen vinden. Nu dan wel een opening die niet terecht komt bij Carlien Dirksen van der Heuvel. Die maakt bovendien een overtreding. En krijgt een waarschuwing van de scheidsrechter. Dat was niet netjes van je deed wat er aan de hand was. is me niet helemaal duidelijk. Maar de bal is inmiddels genomen. De vrije bal door Argentinië. Argentinië Nederland gevorderd tot negen minuten... In in de tweede helft. Het is nog steeds 0-0. Uh, Nederland tegen Argentinië. De finale van het Olympisch vrouwenhockeytoernooi. De twee beste van de wereld. Laat er absoluut op dit moment niet het beste hockey van de wereld zien. Want uh, daarvoor staat er te veel op het spel, denk ik. Daarvoor is de spanning in beide ploegen te groot. Eén klein foutje. Je voelt het gewoon. Eén klein foutje. Eén strafcorner. Dat kan de wedstrijd beslissen. Dat maakt de wedstrijd open. Met Liederwijn Welter nu. Tegenover vijf uh, verdedigers van Argentinië. Komt de bal in de cirkel. Hoog teruggespeeld. Kast. Ja. Natuurlijk. strafcorner voor Nederland. Goede actie hoor van Liederwijk Welten. Belten. Via het centrum van de avond. Stonden er stonden toch vijf. Verdedigers van Argentinië in de cirkel, maar Welte komt daar uitstekend doorheen. Bovendien moeten die Argentijnse vrouwen een overtreding maken. Die kijken nu naar de scheidsrechter, die zeggen nu waarom is dat een strafcorner. En ze hebben nog wel een, een herhaling die ze kunnen aanvragen. Ze gaan nu naar de andere scheidsrechter, maar ze zijn niet zo overtuigd van zichzelf. Want als je echt overtuigd bent dat het geen strafcorner is, dan vraag je die herhaling aan. Ze weten dat de scheidsrechter, als die onzeker is, ook voor zichzelf een herhaling kan aanvragen. Die onzekerheid proberen ze natuurlijk nu die scheidsrechter aan te praten. Door te zeggen, ben je helemaal zeker dat het een corner was? Nou, die scheidsrechter gaat dan uitleggen waarom het een corner is. En ze zegt, ja maar dat. En ja maar zo. En ja maar zo. Maar die scheidsrechter trapt er niet in in dat, uh, dat spelletje. Die ze zegt waarschijnlijk... Nou, als je zeker bent dat het geen strafcorner is... dan vraag je maar de video-Empire of die ernaar wil kijken. Maar dat doet Argentinië niet. Dus wat dat betreft een spelletje wat niets oplevert en Nederland wel. Nederland krijgt de strafcorner te nemen. Eva de Goede staat naast Maatje Paume, klaar op de kop van de cirkel. Ik kan me niet voorstellen dat hij naar de Goede gaat. Ik kan me wel voorstellen dat hij naar Pome gaat. En ik kan me zelfs voorstellen dat ze een variant gaan spelen. Een variant gaan spelen, maar welke? Want de Argentijnen hebben natuurlijk veel dingen... op de video staan maar Nederland zal in de achterzak ook nog wel iets hebben en het is een belangrijk moment hoor, 10 minuten in de tweede helft is het Eva de goede wel even de goede de rebound wordt ja! gescoord de rebound wordt gescoord en als ik het goed zie is dat Dierksen van der Heuvel, die de rebound scoort. De strafcorner was voor Eva de Goede. Dat had ik niet goed gezien, want ik had gedacht dat dat niet zou gebeuren. Maar de strafcorner was niet scherp, was niet goed, maar wel op het doel. En de kiepster van Argentinië kon hem niet goed verwerken. En is het Carlien uh, Dierksen van der Heuvel, die de bal ke en keihard in het doel timmert. En na precies 10 minuten spelen, Willemijn, staat Nederland op één 0 Ja, krap, ja, krap, Knap uh, gereageerd.